Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Russen in Nederland worden gebeld met de vraag waar hun loyaliteit ligt. Universiteiten hebben daar meldingen van gekregen, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant zeggen de bellers dat ze van de Russische overheid zijn... en vragen ze of de gebelde de Russische inval in Oekraïne steunt. Onduidelijk is om hoeveel meldingen het gaat... Inlichtingendienst AfD zegt tegen het FD op de hoogte te zijn van de telefoontjes... en een directe link te zien met de Russische invasie. De Oekraïnse autoriteiten hebben verschillende Russische spionnen opgepakt... beeldt een adviseur van president Zelensky. Een van hen zou hebben gewerkt binnen de generale staf van het Oekraïnse leger... Volgens de adviseur hadden de spionnen onder meer als doel... om een passagiersvliegtuig boven Rusland of Wit-Rusland neer te halen... waar Oekraïne dan de schuld van zou moeten krijgen. Het is niet bekend hoeveel mensen er zijn aangehouden. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas... wil vanaf 2025 de langste passagiersvlucht ter wereld gaan aanbieden. Het gaat om een rechtstreekse vlucht van Sydney naar Londen in ruim 19 uur. Ook wil Qantas van Sydney naar New York vliegen... Het bedrijf koopte voor 12 nieuwe vliegtuigen van Airbus. De langste directe vlucht ter wereld is nu nog een van Singapore naar New York in iets minder dan 19 uur. De politie heeft gisteravond op de A15 bij Rotterdam bijna 80 boetes uitgedeeld aan weggebruikers die een Rood Kruis negeerden. De politie schrijft op sociale media dat de automobilisten rijkelijk beloond worden voor hun heldhaftige gedrag. De boete voor het negeren van een Rood Kruis is 250 euro. Waarom de weg dicht was, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of drie. komende dag wordt vrij zonnig en het blijft overal droog. Het wordt 14 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. En er staat een zwakke tot matige wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Tuna fish and one big fish is a tank Here change. we go again. Small fish and one big But now I know here. Small fish Kawash, Kawash.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 in. some patience Ja.